Vijf uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Zuid-Korea heeft Noord-Korea opgeroepen... om later deze maand weer families te herenigen. De Zuid-Koreaanse president zei in een toespraak... dat de landen daarmee hun onderlinge betrekkingen kunnen verbeteren. De hereniging van familieleden, die elkaar sinds de Koreaanse burgeroorlog niet meer hebben gezien, kwam vorig jaar stil te liggen. De relatie tussen de twee Korea's was toen op een dieptepunt beland. Vorige week zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat hij de betrekkingen wil verbeteren. Volgens Zuid-Korea moet hij dan ook concrete stappen nemen.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 Het vertrek van de Japanse walvisvloot bleef dit jaar tot het allerlaatste moment geheim om de activisten op afstand te houden. Toch wist Sea Shepherd de vloot in Nieuw-Zeelandse wateren te traceren. Vanuit een helikopter werden de videobeelden gemaakt. De organisatie roept Nieuw-Zeeland en Australië op om Japan aan te spreken op het slachten van de walvissen.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 Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, Adeline, heb je even tijd misschien? Ja, welkom, welkom terug, lieve luisteraars. Uh, het laatste uurtje van deze goede nacht. En ook in 2014 is het weer tijd voor... Hoi, hoi. Track Tracers van Jan Hemaus. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Hemaus. Zo, goedemorgen voor het eerst in 2014. In dit hoekje. Wat heeft Neil Young met Crazy Horse... te maken met Robbie van Levens' Shocking Blue? Eh, daar lijkt een ravijn tussen te gapen, maar dat valt reuze mee... Luister maar. We gaan eerst eens even naar uh, Neil Young luisteren. Die bracht in 2012 een plaat uit Americana. Waarin die uh, oude, traditionele Amerikaanse liedjes uh, ten gehore bracht, samen met uh, de band. Zijn favoriete band, die altijd klinkt alsof ze op zolder toevallig zijn samengeharkt. Eentje begon te spelen, de rest viel in en na een minuut kom je erachter, hé, hey, dit is een liedje. Nou, die band dus. Um, die bracht er die plaat uit in 2012. Die cd. En Daarvan uh, wil ik laten horen Suzanne. En vandaag gaan we langzaam kruipen naar Shogging Blue. Dat was uh, Neil Young met Crazy Horse in Suzanne. Het is altijd een genot om ze al improviseren toch ergens uit te zien komen. Maar goed, het was dus een heel traditioneel liedje. Namelijk uh, dit hier, Suzanne van uh, ja, uit, uit 1848 of zo. Ik draai nu in de uitvoering van Steven Foster. Dan weet je meteen waar het over gaat. True love for to see When it rained all night The day I left The weather it was dry And the sun's so hot I Susanna, don't you cry Oh, Susanna Don't you cry for me When I come from Alabama We'll come on my knees When I jumped up For the telegraph Traveled down the river The electric flew. Kill 500 chickens. When the bull jumped us, the horse ran off. I really thought I'd die. So I shut my eyes to hold my friend, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me. Now I come from Alabama with my banjo on my knee. Now I had a dream the other night when everything was still. And I thought I saw Susanna. Down the hill Now the bucket cake was in her mouth And a tear was in her eye So I said, I'm coming from the South, Louisiana Don't you cry Oh, Sue Dat is een heel bekend wijsje. En in 1963 dacht een, uh, een trio, The Big Three, uit Amerika. Twee mannen en één vrouw. Dat liedje gaan wij eens moderniseren, oppoetsen. En dan maken we er dit van. En uh, het moet gezegd... de heer Van Leeuwen, van Shocking Blue... heeft verrekte goed naar dit liedje geluisterd. Ik wil het P-woord niet uh, in de mond nemen, maar... Ik moet me inhouden. Tot volgende week. So I'm heading on a that old muddy river Where the sun's gonna keep me from harm oh, oh, oh, Susanna Don't you cry for me Cause I'm going to Louisiana with a Yo my fire, yo my desire, Venus. Just... Oh Jan emo's, dat heb je mooi opgediept, fantastisch. Hmm. Goed. Theatermaakster, schrijfster, dichteres Marjolein van Heemstra, die schrijft nog steeds wekelijks een fijne column voor Dagblad Trouw. En nu onderzoekt ze haar Facebook vrienden. Wat zijn dat eigenlijk voor vrienden? Ja, soms gaat het ook mis. Meteen nadat ik zijn vriendschapsverzoek heb geaccepteerd... stuurt Evert mij een boos bericht. Of nee, niet boos, teleurgesteld. Want ik had gelogen, en dat had hij niet van mij verwacht. Hij had, nadat we vrienden werden, meteen mijn profiel bekeken. Misschien had hij een middag vrij. Misschien is hij van nature een toegewijde Facebookvriend. Hoe dan ook, hij scrollde zo ver naar beneden... dat hij uitkwam bij de lente van 2012. En daar ontdekte hij de leugen op 7 juni 2012. Een foto van een scherm in een NS-sprinter... met daarop de aankondiging van het komende station, Zaltbommel. En onder mijn commentaar. Soms beland je op weg van Rotterdam naar Amsterdam... via Breda en Tilburg in Zaltbommel. Ik was die avond in de verkeerde Vira gesprongen... en deed uiteindelijk vier uur over een reis... die je normaal gesproken in 40 minuten aflegt. Maar dat was niet waar Evert over viel. Het ging erom dat ik die 7 juni überhaupt in de trein zat... Tegen Evert had ik namelijk gezegd dat ik ziek was. Zo ziek dat ik onmogelijk uit bed kon komen. Evert had mij gevraagd te komen voorlezen. Ik was vergeten dat in mijn agenda te zetten... en had voor dezelfde avond een andere afspraak gemaakt... die ik absoluut niet af kon zeggen. Dat ik moest voorlezen herinnerde ik me pas... toen Evert me die ochtend van 7 juni... en ze met de vraag hoe laat ik zou arriveren. Natuurlijk had ik eerlijk kunnen zeggen dat ik het vergeten was. Maar ik wil graag dat mensen mij aardig vinden. En om dat te bereiken... Lieg ik soms, dus feinste ik een angina. Evert kon gelukkig een vervanger regelen, wenste mij veel beterschap. Ik voelde me schuldig, we vergaten het, even goede vrienden. Tot we Facebookvrienden werden. Ik schrijf Evert terug en bied mijn excuses aan. Leg uit dat ik een slechte planner ben, vraag of ik het goed kan maken, maar het is te laat. Hij heeft mij al een vriend. En nu maak ik me zorgen. Want ik ben niet zomaar een slechte planner en dit is geen uniek geval. Ik ben een slechte leugenaar. Niet consequent genoeg, niet op mijn hoede. Ooit belde ik naar Paradiso, waar ik bij de Tostibar werkte... om mijn werk die week af te zeggen. Ik kon last minder mee op reis met een vriendin, maar zei... omdat ik dus graag wil dat mensen mij aardig vinden... dat mijn oma was overleden. Alweer was het droge commentaar van de bedrijfsleider. Helemaal zeker wist hij het niet, maar hij had het idee dat dit de derde keer was... en zoveel oma's hebben de meeste mensen niet. Maar dat waren pre-Facebook-tijden waarin een bedrijfsleider niet ook je Facebook-vriend was... en dus meteen aan je profiel kon zien dat je niet op een begrafenis was... maar op een strandvakantie. De tijd waarin de waarheid moeilijk viel te achterhalen... zonder tijdlijn vol updates over waar je wanneer met wie uithing. De tijd waarin dit soort leugens nog in de vergetelheid konden raken... en dan verjaarden en je even goede vrienden bleef. Ja, ja, al is de leugen nog zo snel, et cetera. Nou, mij te ingewikkeld hoor, ik ga niet verder dan halve waarheden. Dat is net iets veiliger. Marjolein van Heemstra's columnserie met de titel 1100 Facebookvrienden... kunt u uh, elk weekend vinden in een van de bijlagen van Dagblad Trouw. En ze is weer hard bezig met een nieuw toneelstuk, waarover later meer. 16 december jongsleden was uh, No Blues de gast... en toen uh, gaf de vermaarde Palestijnse ut. Speler Haitam Safia, geboren getogen Noord-Israël, mij zijn uh, laatste album waarop hij samenspeelt met die andere no-blues muzikant, de Soedanese percussionist Osama Milegi. Het album heet Oe Duet. Twee weken speelt theatergroep De Warme Winkel, eerst in Frascati in Amsterdam en daarna in Theater de Kikker in Utrecht, de voorstelling We Are Your Friends. Het is een internationale voorstelling die half november in première ging in Brussel en vervolgens toerde langs Berlijn, Praag, Lissabon en Toulouse. En vlak voordat de makers, Annex Spelers, Bart Wemel, Vincent Rietveld, Maya van Vlijmen en Maria Kraakman eind december afreisden naar Portugal om te spelen in Lissabon, sprak ik de twee dames... over hoe de voorstelling tot stand kwam. House on Fire netwerk. dat is een netwerk van tien theaters in Europa... die de handen ineen hebben geslagen met behulp van het uh, Culture Fonds... een Europees fonds, om actuele voorstellingen te maken... die uh, voor Europa actueel zijn. En dat kwam voorbij, want Frascati is deel van dat netwerk... en uh, toen hebben wij een plan ingediend... En dat uh, mochten we doen, mochten we maken. Dus toen hebben we besloten om iets over solidariteit te maken. Dat is het startpunt solidariteit binnen Europa. Of de mogelijke dood van solidariteit. Is er nogal solidariteit en wat betekent dat voor ons op dit moment in Europa? We zijn eigenlijk aan de slag gegaan, solidariteit. We zijn er acts over gaan maken, wat betekent dat voor ons nu nog? En dat bleek eigenlijk een heel weerbarstig thema te zijn. Vroeger was solidariteit, ja, dan ging je bij de rode partijen op de barricade staan voor de zwakkeren. Dat was heel duidelijk, dat was solidair zijn. Maar nu is dat een veel diffuser onderwerp. En het is natuurlijk heel erg aan de hand met, met zwakke landen, zoals Griekenland en Portugal. Waarom gaan we daar niet gewoon met z'n allen voor staan? Waar, waar ligt dat aan? En toen bleek het dat het voor onszelf eigenlijk ook een onduidelijk of een schemergebied is. En toen kwamen we heel snel op de specificering van het thema goede bedoelingen. We hadden een zin gelezen. Mensen van nu zien het verschil niet meer tussen goed doen en goede bedoelingen. Dat vonden we eigenlijk een hele inspirerende zin. En daar zijn we op doorgegaan. Dus we spelen een, een fictieve theatergroep. The Hotshop heet het. Die uit goede bedoelingen besloten heeft om niet te komen en het geld te investeren in de lokale cultuur. Maar is het dan ook omdat jullie denken dat A, die solidariteit verdwenen is en B, dat het Europese uiteindelijk niet gediend is met dat uitwisselen van die culturen, maar dat je beter de lokale cultuur kan uh, bevorderen of die in ieder geval koesteren? Nou, nee, dat niet per se. Het gaat meer om goede bedoelingen. Het pijnlijke ervan dat goede bedoelingen niet altijd aankomen. En of dat nou vanuit Brussel is, de ideeën en wetten en alles dat vanuit Brussel komt... Dat... Uh, vanuit goede bedoelingen. We zijn op zich ook voor Europa. Daar, daar gaat het ook verder niet om. Alleen het komt vaak niet aan. En, en, en hoe komt dat? Maar ook tussen mensen. Gewoon tussen jou en mij. Als je de ander niet kent. Of het gaat ook over toenadering zoeken. En, en contact maken met anderen. Hoe moeilijk dat is. Als je de ander niet kent. Hoe moeilijk het is om goede bedoelingen aan te laten komen. De Belgische krant. Jullie hebben, zijn in premier gegaan in Brussel. Uh, er is een zei, de warme winkelplaats. Een ongemikte stomp in de maag van de kunstenwereld. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Het, dat doen we wel, maar dat is volgens mij niet... Het, wat er uiteindelijk over zou moeten komen. We stellen heel veel vragen. Onder andere, we zijn het repetitieproces heel erg bezig geweest... van solidariteit. Moeten we dan niet stoppen met dit theater maken... het vliegtuig naar Roemenië nemen... en in de Roemeense wezenhuizen gaan werken, bij wijze van spreken... of noem nog eens een paar zieke plekken in Europa. Moeten we dat niet doen? Omdat het dan ook gaat om jullie personen, die acteurs zijn, maar ook mensen en wat, wat hun uh, goede bedoelingen zijn. Precies, wat is solidair zijn nou echt? En wat is dan de ultieme consequentie? Wat moet je dan doen? Hoe besteed je het, het geld uit? Dus die vraag stellen we heel bewust door te spelen alsof we niet komen. Maar we komen wel en we spelen zelf alle lokale mensen. Dus daarmee geven we ook het antwoord. We zijn wel gekomen, dus we vinden het wel belangrijk genoeg om het geld in kunst te stoppen. Hoe tot gedeelde belangen komen onder artistieke ego's? Hoe een eengemaakt Europa bouwen op het drijfzand van maatschappelijke ongelijkheid? Ik haal dit uit die recensie van de Brusselse voorstelling. Ja, dat heeft te maken met wat ik net even aanraakte. Dat we voeren bijvoorbeeld ook Roma's op. Dat is een heel goed voorbeeld van sociaal zwakkeren in Europa. Maar hoe. Maak je daar wetten voor of hoe maak je daar contact mee als je ze niet kent? Ik ken, ik heb geen Roma in mijn vriendenkring. Dus dat is een heel duidelijk voorbeeld vind ik van mensen die heel ver van je afstaan. Hoe kan je daar solidair mee zijn? Wij stellen bijvoorbeeld de vraag, moet je die geld geven in een potje? En moet je die dan 50 cent geven of 1 euro? Of uh, moet je heel iets anders doen? Hoe sta je daar tegenover? Dat soort vragen proberen we op te werpen. Dus in die zin klopt dat wel, ja. Local is the new global. Leg eens uit. Nou, dat is dus omdat we in het begin uh, zeggen van we zijn niet gekomen. Want we vinden het beter om, om het, al het geld wat we uitsparen door niet te gaan vliegen, niet te, geen hotels te nemen, benzine. Al dat geld hebben we precies uitgerekend hoeveel we dan per avond overhouden. Dat geld zit in een pot op het toneel. En dat investeren we in de lokale kunstenaars. Dus we hebben dan een, een cultureel programma samengesteld. En dan komen de lokalen die de avond uh, brengen. Dat is local, is de nieuwe global. Dus, uh... We zijn ook op het idee gekomen. We hadden een, een tegenlichtdocumentaire gezien over Griekenland. Uh, die natuurlijk in de diepste crisis der crisissen zit. <laughs> en een van de oplossingen die, die zich nu daar uh, manifesteren. is uh, dat er veel meer op lokaal niveau wordt geregeld. Omdat het werkt niet meer. Mensen hebben geen geld om boodschappen te doen. Dus gaan de boeren allemaal naar een markt en gaan uh, tegen veel lagere prijzen gaan ze hun aardappelen verkopen. Dus ze gaan eigenlijk weer terug naar lokaal om de bedachte economie uh, te omzeilen. En zo hadden ze nog meer voorbeelden in die documentaire hoe ze daarmee omgaan. Het was eigenlijk een inspiratiebron van als die fictieve theatergroep goede bedoelingen heeft, dus goed wil doen waar de voorstelling over gaat, dan ze dat, zouden ze dat als ingang hebben kunnen genomen. ...geld investeren in, uh, in het lokale. In, in lokaal eten, maar ook in lokale artiesten die misschien werkloos thuis zitten. Waarom worden wij dan ingevlogen als er uh, artiest, zus of zo werkloos thuis zit? Dus ik hoor hier ook wel in dat je het ermee eens bent. Ik vond dat toevallig een heel goed idee, ja. Inderdaad, als het niet werkt, als je het niet kan betalen... ...dan moet je andere uitwegen vinden. En ook, je kan ook beter inderdaad aardappelen van de buren nemen dan aardappelen van ver weg... Maar ja, het is natuurlijk niet zo zwart. Niet, ja, en dat kun je ook niet bedenken. Dat kun je niet op de tekentafel bedenken. En dat kan zeker niet van bovenaf geregeld worden. Dat, dat wat nu in Griekenland gebeurt, ontstaat vanuit de mensen zelf. Wat wel uitgetekend wordt op dat is zoiets als het Holland Festival... waarin grote buitenlandse voorstellingen naar Nederland gehaald worden. Kost erg veel geld, bereikt een hele kleine elite. Nou, dat is dit natuurlijk ook. Dit House on Fire is een Europees cultureel potje. En daar spelen we natuurlijk een beetje mee... Het is een opdracht die we uitvoeren. Het is een opdracht om een burning issue aan te raken, om, om iets te vertellen aan de mensen. Nou, daar kun je inderdaad van afvragen of dat, uh, of dat geld niet beter besteed kan worden aan, aan ziekenhuizen of, of, of Roma of wat dan ook. Maar de gunsten moeten toch wel geld krijgen? Tuurlijk. Ja, nee, tuurlijk. tuurlijk. We eindigen de voorstelling ook met iemand die een vreselijke, een nichtje heeft, een vreselijke vorm van kanker... en wil daar het geld voor investeren. En dan zeggen we echt op een afschuwelijke manier... Sorry, we can't give you the money because cancer is not culture. En daar willen we uiteraard niet mee zeggen dat kanker niet het verschrikkelijkste is dat er maar bestaat. Maar juist daarom om het zo scherp te zeggen, stellen we die vraag heel scherp... en ook in het begin, we komen niet omdat het uh, geld hier lokaal moeten investeren... Maar we geven wat mij betreft het antwoord door er wel te zijn en die lokale artiesten zelf te spelen. Dus daarmee geven we aan, we vinden het uh, natuurlijk heel belangrijk en we staan hier ook. Maar we hebben wel uh, de vragen hopelijk op scherp gezet over solidariteit. Nou, de reacties. Hoe zijn de reacties nu toe? Je Jullie zijn in België begonnen, daarna, waar zijn jullie allemaal geweest? Uh, we zijn in België begonnen, toen zijn we naar Berlijn gegaan en toen naar Praag. En uh, de reacties zijn heel extreem. Een avond in Berlijn meegemaakt dat na ongeveer 14 minuten iemand opstond, schijzen riep en de deur dicht sloeg. En vervolgens voelden we de hele zaal eigenlijk afhaken. Dus we waren een soort vogelvrij geworden. Dat was heel erg spannend. Dat was een avond dat het publiek helemaal niet mee was. En, uh... Maar we hebben ook avonden gehad dat iedereen uh, wel mee was. En dat elke nuance, elk grapje wordt begrepen vanaf het begin af aan. Dat je voelt, ja, dit, dit zijn onze vrienden. Ja. Nee, het roept heel veel op deze voorstelling. Ja, we proberen heel erg uh, vragen aan te zetten. En er zitten eigenlijk niet veel antwoorden in de voorstelling. Nou ja, wat ik net vertelde over dat we toch zijn gekomen. Dat is misschien wel een, een antwoord. Maar voor de rest uh, zet het hopelijk heel veel vragen aan. En dat merken we ook wel aan de publieksreacties. We krijgen ook mailtjes met wat bedoelden jullie hiermee? En, Voorbeelden van mensen die dan over zichzelf, over solidariteit waren na gaan denken. Of, uh, en dat, dat is wel bijzonder. En dat is, dus we wisten van tevoren ook eigenlijk wel dat die, dat die publieksreacties zouden komen. Omdat die wat zwarter is dan andere warme winkelvoorstellingen. voert het is Engels, neem ik aan bij jullie. Ja, we spelen in het Engels. En dat gaan we ook in Nederland doen. Spelen we ook in het Engels. Omdat het een internationale voorstelling is. Want nu gaan jullie nog naar, uh, in ieder geval naar Lissabon en naar... Toulouse. Dat vind ik heel spannend op de een of andere manier. Want ik heb heel veel verhalen gehoord dat Fransen heel hard gaan schreeuwen als ze het niet mooi vinden. En... Maar dat is allemaal vooroordeel, hè? Dat is van horen zeggen. Maar, uh... Volgens mij zijn de Fransen ontzettend braaf in de zaal. Nou, ja, de Fransen die, die hebben nog een veel klassiekere theatertraditie, ja. wat ik ervan weet. Dus... Uh, um... Ja, misschien dat er daardoor soms heftige reacties zijn. Dat als iets heel erg afwijkt van de traditie, dat weet ik niet hoor. Maar dat zou zo kunnen zijn. We hebben de voorstelling trouwens ook in het Engels gemaakt. Wat, wat ik wel een hele leuke ervaring vond. Want je gaat heel anders denken in het maken. En als je in je eigen taal. Uh, ja. ja, Engels is voor ons toch heel snel film. Dus als je een scène maakt, voor jouw gevoel bezig je filmtaal. Had ik tenminste heel vaak. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, het is anders ja. denken of zo. Dat, dat vond ik wel heel erg leuk eigenlijk. Die maken zelf je voorstellingen, dus alle teksten zijn voor jullie zelf. In hoeverre leg je het ook vast? Is er iemand die, die het opneemt en het uittypt en dat je dat dan op een gegeven moment gaat leren? Of zijn er toch ook nog wel heel grote gedeeltes dat je vrij mag improviseren langs de lijnen die je uitgezet hebt? Nou, dat is heel wisselend eigenlijk. Ja, ook per act. Sommige acts gaan we opnemen en typen we helemaal uit en wordt helemaal vast. Sommige schrijven we van tevoren zelfs. Ze ligt ook vast. En deze voorstelling uh, liggen de teksten... We voor helemaal vast. En, 90% uh... vast, denk ik. En is er ruimte voor het publiek om te reageren... en voor jullie om daar weer op te reageren? In één scène wel. Maar in de andere scènes eigenlijk niet. Nee. Maar we nee. suggereren dat wel. We stellen wel een vraag. Ja. Maar eigenlijk luisteren we niet naar het antwoord. Dus, dus, en dat is ook, daarmee symboliseren we ook een beetje Brussel misschien wel. Van, hebben jullie een goed idee... Niet niemand een goed idee. En eigenlijk zit er echt een soort scherm tussen ons en de mensen. Wat het gevoel van onmacht nog groter maakt voor het publiek. Van ja, nu mag ik iets zeggen en dan luisteren ze niet. Ja, een dus een dat soort dat is een randomachtig ja. ding. Ja. <laughs> Misschien moet je het ook opvoeren in, uh, hè, in Brussel in het parlement of niet? Leuk vinden, ja. Ik ben benieuwd uh, wat voor metaforen ze dan allemaal zelf zouden leggen. Ja, dat zou ik wel leuk vinden. <laughs> Hoe was het in Praag? Het was niet zo druk. In Praag. Dus er waren eigenlijk heel weinig mensen. Dat is altijd toch een beetje jammer. Gênant, hè? Is dat? Daar kom je heel. Ja, precies. In Brussel en Berlijn liep het gelukkig heel goed. Dus uh, we waren er ook nog niet echt voorbereid. Ja, dat is jammer. Vooral voor zo'n grote onderneming. Dan wil je toch dat de zaal vol zit. Uh, we hebben wel zeg maar, de, de avonden ervaren als, als goede avonden. We hebben ook wel daarna gesproken met mensen. En die waren voornamelijk uh, op een of andere manier geprikkeld... dat we niet meer ons best hadden gedaan om de Tsjech te leren kennen. Daar vind ik verder niet zo heel veel van. Maar dat was uh, toch een aparte... Dat hebben we in Berlijn niet gehoord en ook niet in Brussel. Van Waarom, zeg, waarom hebben jullie de Duitsers niet wat beter leren kennen? Maar de Tsjech voelde zich miskend. Toch op een bepaalde manier. Ja, dat was wel apart, ja. Heeft het, het spelen van de voorstelling tot nu toe en het maken... Uh, jullie zelf al wel wat antwoorden gegeven op die vragen die je stelt in die voorstelling? Over solidariteit. Ja, ja, vooral dus wat, wat ik net aan het begin aangaf. Dat ik, ik kom er gewoon niet uit. Solidariteit, hoe kan ik het, me, het meest solidair opstellen? Dat is gewoon zo moeilijk en het luistert zo nauw. Wat kan je nou eigenlijk het best doen? Moet ik helemaal volgaan in, in wat ik goed kan? Bijvoorbeeld ook al is het voor... Nou ja, nu voor, toch weer even op kunst. Is het voor een, een klein gebied? Uh, moet ik een zwerver? Uh, geef ik die geld? Geef ik dan 50 cent of 1 euro of 100 euro of allemaal 1 cent? Of uh, geef ik ze maar helemaal niet en moet het zichzelf oplossen? En het is, uh, eigenlijk ben ik er nog meer door uh, verward ja. geraakt. Wat misschien ook wel weer goed is. Want dat kan natuurlijk ook weer juist tot, tot inzicht leiden. Heb jij dat ook? Ja, ik wel. Ja, dat, dat heb ik ook. Ik ben er ook meer door verward geraakt, ja. ja maar niet, uh, ik ben er niet cynisch door geworden. <tiedert> Die uh, muziek die je hoort is van uh, Bo Koek. En die hoort dus bij de voorstelling We Are Your Friends... van Theatergroep De Warme Winkel. Uh, daarvoor hoorde u een gesprek wat ik had met Mare van Vlijmen en Maria Kraakman. Twee actrices en maaksters van de voorstelling. Ik ben erg benieuwd. Uh, ik ga morgen kijken in Frascati in Amsterdam. Daar staan ze deze hele week. En volgende week zijn ze te zien in Theaterkikker in Utrecht. En dan nu een nieuwjaarslied, dacht ik wel, hè. En uh, wel een bijzonder nieuwjaarslied, want het komt uit uh, de bergen van het zuidwesten van China. Van de groep Shanren. 为何一切都那么遥远 Wat een mengelmoesje zeg. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Shanren. Uh, China meets the West. Oké, okay, ik zet mijn bril weer op. Uh, het is tijd voor F. Starik. U weet het, in november 2012 begon hij de belevenissen van zijn dementerende moeder te documenteren. In korte hoofdstukjes van gemiddeld zo'n 150 woorden beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder, precies zoals ze al voelde. Hè, het gaat sneeuwen, ze valt, ze breekt haar heup, komt in het ziekenhuis en zal naar een verzorgingstehuis moeten. Zover is het nog niet, ze is nu in het ziekenhuis. Sometimes I feel like a motherless child. Lichaam Ik vind het maar moeilijk dat mijn moeder een lichaam heeft Het boezemt me afschuw in Ik zal haar morgen in een rolstoel door het ziekenhuis moeten duwen Moet ik haar dan ook uit bed sorren, dat verfrommelde restje mens De vorige keer droeg ze een soort ziekenhuisschort Dat half van het schouder was afgegleden Wit vlees, blauw dooradert. Ik durf dat niet aan te raken. We hebben haar op de pot gezet, meldde een vriendin. Maar ondanks een uitnodigend spetterende waterkraan... die men erbij had opengedraaid, kwam er niets. Zou men werkelijk van mij verwachten... dat ik met mijn moeder naar de wc ga? Ik wil dat niet. Ik durf dat niet. Ik kan dat niet. Een meter afstand, dat is dichtbij genoeg. Sneeuw Zondagmiddag reis ik met mijn zoon naar moeder toe Om twaalf uur verlaat ik mijn woning Er is sneeuw beloofd Dus heeft de NS het aantal treinen maar vastdanig teruggeschroefd En je moet een omweg maken Anders kom je helemaal nergens We hebben eigenlijk maar twee kansen De trein van 13 uur heen en die van zestien uur terug Ze blijken allebei op tijd te rijden we missen alleen maar een bus, dat valt reusachtig mee. Eigenlijk reken je op uren stilstaan in een weiland... terwijl de trein langzaam afkoelt. Moeder vraagt of het mist. Mijn zoon antwoordt dat het sneeuwt. Ze zet haar bril op, kijkt naar buiten... ziet dat de mist uit het afzonderlijke deeltje sneeuw bestaat. Het sneeuwt, constateert ze. Mijn zoon vindt het nu leuk om te antwoorden... nee hoor, dat is mist... So missed, she nicks. Sometimes I feel like a motherless child alone. Terug te lezen he. iedere week en vrijdag. Eh, eh, iedere, iedere maandag en vrijdag in het Dagblad Trouw. F. Punt Starik, Moeder Doen. Afgelopen november is eh, het geheel al in boekvorm verschenen. bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Afgelopen zomer verhuisde Romané Rodríguez. samen met man en baby. vanaf een etage midden in Amsterdam. naar een dorpse woonwijk in Amsterdam-Noord. En ze kreeg een idee. Ik vind het een heel leuk idee. Leven je buren. Elke week belt ze bij een nieuwe aan. En we zijn bij nummer 4. Luister maar. Ik sta nu voor de deur van nummer 4. Ja, dat was even zoeken, want die heeft een zijingang. Oh, wauw. Hier is niet alleen een bel, maar ook een klopper. Ik ga eerst even met de klopper. Ik ben benieuwd of de mensen dat horen. Ja, hallo. Hi. Oh, we hebben elkaar al een keer ontmoet. Ja, ik ken je wel. Eerst die de klopper gebruikt. Ik ben de eerste die de klopper ja. gebruikt. Iedereen belt dan. Wat leuk dat jullie een klopper hebben aan ja. de deur. Ja, en hij komt uit Ierland. Waar komt hij vandaan? Ierland. Dat betekende. Uh, Haard hart en handen, en vriendschap. Ja. Je kan ook binnenkomen hoor. Dus ja? ja? Kom even binnen hoor, even de deur dicht. Een kopje thee? Wat zeg je? We een kopje thee hebben. Ja, lekker. Ja, het is heel erg koud hè. En iedereen zit binnen. Ik ga een kopje thee van je maken. Jullie hebben hier een, uh, een Dalí klok. Ja, uit Spanje. Ja. ja nou, weet je wat goed van jou? Jij weet net alles. Nou ja. ja, ja. In Spanje gekocht dit jaar. We waren naar Spanje geweest. Een goedkope souvenirwinkel. Ja. Na dit jaar gaan we naar uh, Ierland nog. Naar de kerst. familie? Ja, naar de familie gaan we naar kerst. Maar kerst. hoe lang woon jij hier al? In dit huis? 31 jaar. Ja, nou, dat is heel veel veranderd hier in die uh, 30 jaar. Wat is de grootste verandering eigenlijk? Nou, er zijn allemaal jonge mensen gekomen. Vroeger was het de woning dat je kreeg alleen toe geweest. Als je 30 jaar lid was of zo, en dan was je oud. Als je zo'n woning krijgt. En nou, eh, omdat die verkocht wordt, komen die jonge mensen. Wat bedoel je met lid was? Lid van de woningbouw moet je lid zijn voor je zo'n woning krijgt. Oh. Want je krijgt het niet zomaar. Omdat ze heel gewild waren. Dan was je echt de oudste in de buurt. Ik was de jongste van jaren. En nu eh, ben ik de oudste. Het is allemaal veranderd. Maar ik vind het wel leuk voor al die jong mensen. Ik ga mijn thee drinken. Begeek op bloemen, zoals je ziet die ook deed. Ik heb liever bloemen uit... en als je dood bent. dan heb ik ze in ieder geval gezien. Op mijn begrafenis hoef ik niet. En die zijn zo'n machtelijke planten. Je hoeft niks mee te doen. En toen denk ik, nou, nog eentje erbij. En uh, ik denk Als één gaat, heb ik nog meer. Maar ze gaan niet dood. Hoeveel heb je er nu? Even kijken. Twee, drie, vier, vijf. En daar zes. Ik <lacht> vind het niet veel. Ik vond het heel leuk dat ik even thee mocht komen drinken. Ja, dat is altijd goed, toch? Volgende keer als je in de buurt bent, mag je ook langskomen. Nou kennen we elkaar wel beter. Stapje bij stapje leren we elkaar beter kennen, toch? Nadat nou, je gezeten hebt, voel je het koud, hè? Ik zie je wel, hè? Doei! Doei. Doei. Wat een schatje daar op nummer vier, zeg. Hadden we wel wat langer mogen blijven kletsen, Romané. Goed. Um, ja, dat was Romané Rodriguez... Hè, met een luisterportret van een van haar nieuwe buren in Amsterdam-Noord... Het is trouwens ook mogelijk om zelf een luisterportret te laten maken van een dierbare. Van je moeder, of je vader, of je oom, of je tante, of whatever. He, kijk maar op www.luisterportretten.nl En uh, om, om, om een beetje in te komen, moet je eens even naar die voorbeelden luisteren. Er zitten hele mooie dingen bij. En dan nu, muziekliefhebber en kenner. Voorzitter van de SPAM, de stichting ter promotie van de achtergrondmuziek. Rex van Beuningen. Jan Eemhuis, praat met hem. Dames en heren, een hele goede morgen. Namens u allen aan Rex van Beuningen. En een hele goede morgen Jan Neeman. En zo komen we bij Dino. Ik speelde eigenlijk bij Roermond Vooruit. En zo komen we bij Dino. We komen bij Dino. En dat is heel goed dat je dat zegt. Welk elftal? Roermond Vooruit. Roermond Vooruit. En dan welke... Ja, het was in de amateur B-klasse. Ja, in het vierde elftal. Wat stond je? Ik stond linksback. Dido! Dino, ik ben heel blij dat je dat zegt, want het is heel belangrijk dat we eindelijk eens weer eens wat Italiaanse muziek. Dat hebben we al zo lang niet in deze rubriek van In de Nacht van het Goede Leven gedaan. En uh, Dino was een hele bijzondere uh, uh, zanger. Ik geloof niet dat veel mensen in Nederland hem kennen, maar uh, hij heeft een aantal grote hits in Italië gehad. En hij heeft op, op het Sanremo Festival uh, geschitterd, zou ik haast willen zeggen. En Rex Bekant uh, van Beuningen, die, die, die gaat weer eens eventjes in de Italiaanse geschiedenis met het nummer Passano. Ja, en je hebt een gesigneerd exemplaar. Ik He? heb een gesigneerd exemplaar van Dino zelf. Die een knappe jongen. Dino een, een Arex staat ja, er. Uh, ja, want Ik, uh, ik ben op een tijd, je weet, ik heb een tijdje in Italië gezeten en daar geproduceerd en gecomponeerd. En deze, ah, ik vond deze zanger eigenlijk uh, ja, vol gevoel over voetbal zingen. Hè? Ja, voetbal. Ze zongen toch het over meisjes. Mm, ja, dat dachten de meeste mensen. Ja. Dit nummer, ik zal het opzetten, ik, uh, uh, gaat over... Voetbal, kijk, het lijkt een heel dramatisch nummer uh, en, en, en, en ze denken inderdaad over Amore en dat is uh, het, het, het meest uh, bezongen onderwerp ooit. Maar dit gaat over uh, uh, Calcio, over voetbal, over de liefde voor Inter Milaan. En dit gaat over, want Passano is, ik passeer je. Maar hoe, hè? Ja, ja, ja, ja. Ik ga dus, ik schiet je door, tussen de benen de panna. Dat is verschrikkelijk natuurlijk als je erover komt als verdediger. Maar ik ga links, rechts, haal ik je in. En, ja, het is toch wel leuk een stukje... Moet ik hem even wat harder zetten? Passano van de IJs. Die, nou, het, het klinkt heel spannend hè? Het klinkt spannend, want het is ook spannend. Uh, want het is een kunstvorm voetbal. En het is in uh, uh, uh, Italië. Poh, wij zijn gek van Ajax en Feyenoord en, en, en, en PSV, maar kijk, luister. luister. En dan, en dan ga ik voorbij. Ja, ik, ik hou van voetbal. Ik hou van de, hou van de bal. De, de bal is aan mijn voeten. En, en blijf aan mijn voeten. En ik ga jou links-recht passeren. En ik zal, je, ik zal je. Ja, je hoort het. Hè? Ik, ik geef hem een loei. Nee, dat, dat komt zo direct, hè. Meister, meister. Ik, maar er zit met zoveel passie gezond. Een climax, hè? Wat een climax. Dat kunnen alleen Italiaan. Ja. Is dat ja, ja, daar is hij. Zal ik hem een loei geven? Ja, want dat is uiteindelijk het doel. Dat je tussen die grote palen keihard erin knalt. Dan zal ik hem een loei geven? En, en dat is zo mooi. dat er, En het wordt ook zo schitterend opgebouwd. En nu weer die rust, hè? Ja, dat, is, dat is Dino, hè? Dino ten voeten uit. Ja. En daarom had ik eh, ontzettende zin om dit even met de luisteraars. Geweldig. Ja, dit lijkt over de liefde. Maar het gaat over de liefde. Het is zou zeggen, hij heeft gescoord. En nou wandelt hij terug... Maar ja, die midden Ja, dan gaat hij weer terug. En, uh, een soort berusting. Een soort... Uh, ja, hij geniet van het moment dat hij, uh, dat hij me nu kan geven. Dan gaat hij, en dan gaat hij weer. Ja. ja, ik hou van het voetbal. Ik hou van dat, dat stuk leer. En daar dan... Ja, en dan ga je gewoon door. Dat is zo'n dramatische... Zo'n zo dramatiek in het nummer. Enorm. Rex, dankjewel. Ja. Laten we hem nog even laten horen. Ja. Tot volgende week, hè. volgende week, jongen. Ja, Dino had genoeg gelooid. Goed, vergeet onze website niet. Oh jee, Ik moet nog even alle posts maken. Ik loop een week achter. Sorry. Helemaal vergeten. Maar het komt ook thuis. Ik kwam en, uh, dat mijn centrale verwarming niet deed. Ik heb het koud gehad, maar goed. Uh, nou ja, website kan je in ieder geval van alles uh, teruglezen. En ik zal zorgen dat u ook van alles kan terugluisteren. Uh, de uren sowieso. En dergelijke. Nou goed. Het kan allemaal ook op, op de site van Radio 1. Uh, u kunt me mailen op hetgoedeleven.kro.nl uh, Volgende week krijgen we het best bewaarde gehe muzikale geheim uit Volendam. Ja, ja, ja, ja, ja. Spex Hildebrand. Ik leerde hem kennen als uh, vriend van de vermaarde popjournalist... van de Telegraaf, Jip Golstein. Die ik ooit eens interviewde voor een uh, tv-programma. Samen met hem heeft hij een hele serie LP's gemaakt. En uh, Jip overleed helaas in 2002... En Spex maakte nog één plaat in 2006 als eerbetoon aan zijn vriend. En dacht toen wel klaar te zijn met de muziek. Maar ja, het bloed en kruipen. je weet wel. Er is weer een plaat. En werkt onder andere Jan Akkerman mee. Nou, om u een indruk te geven van hoe goed die oude Spex is, ga ik wat draaien. He, volgende week is hij dus de gast. En hij neemt Rob Kruisman mee. Die speelt ook mee op de plaat. En dat is die man van die gigantjes waar Mike Meijer, ook in, uh, Mike Meijer ook in zat. Die hier eerder de gast was. Nou, lang verhaal kort. Hier is Ugly Guys Cool. Specs Hildebrand Hildebrandt and the Living Room Band. If you're not gonna try me, you won't know what you miss. I know you think I'm ugly, but you must remember... Your opinion of me is rather low. If it's because I'm ugly, there's one thing you should know. Ugly guys are cool, ugly guys are cool. Ugly guys, mamas didn't raise no ugly fools. If only cause they have to Phoenix, to say the very least, but you can be the beauty to my ugly beast. Ugly guys are cool, ugly guys are cool, ugly guys' mamas didn't raise no ugly fools. If only cause they have to, they know they're gonna rule, baby. Nou, leuk, hè? Spex Hildebrand en de Living Room Band. Maar volgende week komt hij dus in zijn eentje met zijn gitaar... en met Rob Kruisman op de sax. Rare combi, maar we gaan ook lekker de nummers van de plaat draaien. Dat was het. Ik wens iedereen een hele fijne week. Toedeloedoe. Doe wat water in de wijnen, schenk nog eens een biertje. Gun de ridders van de pijn, nog eens een pleziertje.